...dan toch nog maar even zeggen dat we een brief hebben gekregen... ...van onze trouwe François van der Roost... ...die ons bevestigt wat vorige zondag is gezegd... ...in verband met dat moersen... ...we hadden het over het werkwoord moersen... ...dat inderdaad verkwistend zijn betekent... ...met iets wat vrij duur is geweest... ...je moet er niet mee moersen... ...een moerser is dus iemand die met een bepaald goedje moest omspringt... ...dus verkwist... ...François heeft het ondertussen over een mozer ook... De mozer, een mozer, wie in de troep is geweest, zal wel weten wat een mozer is, daar werd destijds mee geschoten, dus een geweer van Duitse makelij we hadden het over die makreel uh, Dolf de Visser die had het over die makreel en hij noemde dat een schatvis en dat wordt door François van der Roost bevestigd want die heeft vroeger vrij veel op zee gevist, zegt hij en ook op makreel en het is inderdaad zo schrijft François dat een makreel scheidt van zodra je die van de haak doet uh, niet wanneer je hem aan boord hijst, maar wel van zodra je hem van de haak doet Zegt hij. En op makreel vis je met een lijn waarvan vijf tot zeven haken aan bevestigd zijn en waar aan iedere haak een pluim of een veer zit en het is naar die pluim dat een makreel bijt, zo zegt visser François. We hadden het over uh, moeder vorige zondag, en daar zijn nogal wat reacties opgekomen. Moeder kennen wij in het asses in twee betekenissen, namelijk in de betekenis van slijk modder. Dan komt hij in de beste plots binnengevaren met zijn schoenen vol moeder, zeggen wij. Zijn schoenen vol modder, en dat moeder komt van moorter wat bij ons dus motor is geworden, maar dat betekent bij ons ook metselspecie. De mensen uit het, meer uit het westen van Brabant, die kennen ook motor en moor. Maar Jans sprak vorige zondag over moor in de zin van modder. Uh, wat ik in nog nogal wat samenstellingen met moeter? Een moeterbaan, een slijkerige veldweg, een moetermossel, een Moddermossel, dus een, een mossel die veel slijk bevat. En daarvoor hebben wij het synoniem een jermossel. En dat kent uh, François ook. Wij hebben het over Motorstraat en een motorschoen, dus nogal wat samenstellingen met motor daarin. Wij kregen van Herman uh, vorige zondag, Herman Fabri dan de man die het landbouw, de landbouw nogal kent, over en daar waren nogal wat betekenissen bij ons die waarschijnlijk enigszins variëren. Nu dat moeintig betekent inderdaad schijnbaar toch toch, dus dat wordt gezegd van een koe die niet meer vol kalf te krijgen is en die als gevolg daarvan ...wild begint te doen en vervedderd staat, zegt Herman, en dat vervedderd heeft dus met var te maken, dat betekent stier, dus wij kennen een synoniem voor dat vervedderd, verstierd zijn, verstierd staan... We hadden het over een haarscheiding die wij een meet noemen. Zijn meetlijn links en zijn meetrijn rechts of zijn meetleiding muren. Morris die zei ons dat een meet ook als in het muren leidt de meet à la kaars werd genoemd vroeger naar de coureur Karel Kaars. En uh, François kent ook streep in diezelfde betekenis, want die gaat eens kijken of zijn streep goed ligt. Dat machine wordt in het Assensmarkt, vrijwel in algemeen in Brabant, gebezig voor een uh, guitig, een dartel een meisje vooral, een soort springend veld, ja, het is een machine, dus een vinnig uh, iemand we gaan het over het werkwoord slijpen en die in dat slept, dat is die dat de, met de kaart speelt, en die dus eigenlijk uh, uh, tekens doet, zegt François uh, ...om hun maat kenbaar te maken welke kaarten ze in hun handen hebben... ...of om hun maat een andere kaart te laten uitkomen. Dus uh, een speler die met zijn kaart... Uh, ...een speler die met zijn kaart die hij uitspeelt naar het midden van de tafel sleept... ...maakt daarmee duidelijk dat zijn maat een andere kleur moet uitspelen.